In Frankrijk staat de linkse oppositie op winst bij de regionale verkiezingen van vandaag. Volgens Polls komt links uit op ongeveer 53 procent... tegenover 40 procent voor de centrumrechtse partij van president Sarkozy en zijn bondgenoten. De linkse oppositie had ertoe opgeroepen Sarkozy af te straffen voor zijn beleid. De werkloosheid in Frankrijk is opgelopen tot meer dan 10 procent van de beroepsbevolking... en veel Fransen maken zich zorgen over de veiligheid op straat... In Darfur zijn twee Franse hulpverleners vrijgelaten die in november in Afrika werden ontvoerd. Volgens president Sarkozy zijn ze al die tijd vastgehouden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sarkozy vertelde niet hoe de twee zijn vrijgekomen. Ze werken voor een hulporganisatie uit Lyon die in de Centraal-Afrikaanse Republiek waterleidingen aanlegt en scholen bouwt. De directeur zegt dat zijn organisatie geen losgeld heeft betaald. De Tweede Kamer wil opheldering over de rechtsbijstand aan rechters. Volgens een Kamermeerderheid is ten onrechte ruim 100.000 euro aan proceskosten betaald voor de rechter Hans Westenberg. Die had een smaadzaak aangespannen nadat zijn integriteit in twijfel was getrokken... omdat hij had gebeld met advocaten in de chipsolzaak die hij onder zich had. En dat is verboden. De Raad voor de Rechtspraak besloot toen om de proceskosten te betalen.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 Herman van Veen heeft in Carré uit handen van zijn collega Paul van Vliet... de edison œuvreprijs voor kleinkunst gekregen. Het bronzen beeldje werd uitgereikt na de feestelijke voorstelling... waarmee van Veen zijn 65e verjaardag vierde. Hij wordt geroemd om de enorme oeuvre en de verdiensten voor de Nederlandse muziek. De Euvre Edison werd één keer eerder uitgereikt. In 2006 ging hij naar Ramses Shaffi. Het weer, af en toe lichte regen, minimumtemperatuur ongeveer 3 graden. In het noordoosten kan het wat licht vriezen...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 Het programma Het Laatste Uur en ik spreek vandaag met Jan Bogaert. Jan Bogaert is huisarts in amsterdam osdorp en hij is geboren en opgegroeid in Zandvoort. Kan je daar iets over vertellen, Jan, dat je in Zandvoort uh, woonde? Ja, ik ben geboren aan de Straat, nummer 43. En uh, wat ik me als klein kind herinner, toen reed de, de, de tram reed nog uh, daar achter ons huis...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 Uh, nou, als wij uitgingen, dus de weekenden bijvoorbeeld, kwamen we altijd uh, uh, in huizen avondrust op de Laan. Daar woonden enerzijds mijn grootouders, in ieder geval later alleen mijn grootvader. Ja. Dus bij de ingang van de Waterlijn die waren. Mm -hmm. En uh, aan de andere kant woonde uh, een broer van mijn vader met zijn gezin.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 Ben je in Zandvoort naar de MAVO gegaan? Of in Haarlem? Of andere dingen gaan doen? Naar de lagere school. Ik heb op de Juliana School gezeten. Oh, ja. Op de Brederode straat. Ja. Uh, ben ik een jaar naar het Lyceum in Haarlem gegaan. Maar dat mislukte. Ja. En toen kwam ik op de Mulo terecht. Uh, bij meneer Kiwit. Ja. En uh, daar uh, heb ik de Mulo gedaan. Eerst Mulo A. Toen ben ik nog een jaar extra gebleven om Mulo B te doen. En... Uh,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 heb ik weer een tijd op strand gewerkt, ik heb een tijd uh, bij trol gewerkt en nog een tijd bij zwemmer. Uh, bij de bij de strandtent. Bij strandtent. je daar? Uh, uh, stoelen mm -hmm. uitzetten met teun zwemmer. Ja, je was een zeg maar, maar ook, ook de rest van de uren overdag ook uh, strandkelder. Ja, dat was ja, wel En gewoon bedienen bij. op het strand. Dus ja. daar kennen de mensen je nog wel van, misschien. Ja, zo, van die zo tijd ja. En toen dacht je van, ja, ik wil toch nog iets anders gaan leren? Of? Ja, toen, eh, euh, nog een tijdje wist ik niet wat ik zou doen. Toen ben ik nog gaan, va gaan varen bij de Holland-Amerika-lijn. Oh, wow. Ik heb als bellboy op de staten ook ja, nog een ja. tijd gevaren. <entendeu> dat is bijzonder. ik heb je van de wereld gezien. <t Green> ja, ja, in de Caribbean of... heb ik ook ja. gevaren. Oh, dus, dat is de, dus vlakbij ja. Haiti geweest, de Antillen, dus Aruba-Curaçao, Martinique, Sint-Thomas...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 Mijn vader heeft eigenlijk de droom altijd gehad om zendeling te worden. Oh, ja. Maar dat, uh, daar is het nooit van gekomen. Mm -hmm. nee. En uh, uh, Toen ik een jaar in het verzekeringsvak zat, vond ik dat ook niet meer leuk. Nee. En toen dacht ik... Uh, van Eigenlijk zou ik het, uh, het liefste huisarts willen worden. Gewoon mm -hmm. het medische en uh, veel met mensen omgaan. Dat leek me erg leuk. Ja. Maar ik had geen middelbare school. Dus toen ben ik in de avonduren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 in heel veel opzichten leuk, het is leuk om met uh, mensen om te gaan, het is leuk om mensen te ondersteunen in allerlei situaties, mm -hmm. maar uh, wat de huisarts tegenwoordig aan rapportages moet doen en management, dat vind ik niet zo leuk. Ik, mm -hmm. ik hou helemaal niet zo erg van uh, om manager te zijn. Ja. Nee. ja, dat hoort er wel bij. Maar hoort hoort het komt er steeds door. meer bij. Ja. ja.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 daar heb ik nog wel een leuke herinneringen aan op de Jeugdkapel met een andere meneer okay, Dat was een meneer Kieliet ja. van de Kostvloerstaat. Ja, Die was leider van de Jeugdkapel. Oh, dus je kwam naar de Jeugdkapel? Ik kwam naar de Jeugdkapel, ja. ja. Oh, dat was okay. achter de kerk, had je dat ja. jeugdgebouw. dat ja, staat nog steeds op er staat gebouw, er nog er? steeds, ja. Ja. Oh, okay. En uh, dat vond ik wel enigszins leuk, maar om daarin. Uh, ja, het, het zoeken daar naar dan? God was er ja. gewoon niet. Nee. Wat gebeurde daar in de Jeugdkapel? Ja, daar werden daar werd wel, toch wel dingen uit, uit de Bijbel verteld. Ja. Er kwamen wel jeugdsprekers... ...die soms heel leuk waren, maar soms ook vreselijk saai. En daar kwam je dan elke week bij elkaar als jeugd. Ja, ik, in mijn puberteit ging ik me daar uiteindelijk ook tegen afzetten... Ja. ...en wilde ik niks meer, heb ik alles aan de kant geschopt. Ja. Hoe is het dan verder gegaan in je leven? Ben je op een gegeven moment wel gaan zoeken naar God nog? Ja, want uiteindelijk toen ik uh, uh, arts was geworden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 en veranderde toen alles? Had je toen nou, was niet acuut. Ik was nee, ik was niet acuut van mijn depressie af. Maar het is wel zo dat ik... Uh, uh, van mijn ouders kreeg ik brieven van jeugd en opdracht in Amsterdam. Dat is een zendingsorganisatie. Dat is een zendingsorganisatie. Is waar een direct, Met Ja, veel Met Ja, daar veel, veel jongeren bij zitten. Uh -huh. En ik had uh, een beetje de kriebels van de kerk. Uh -huh. En... Uh,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 Ja, dus binnen... En mijn broer en mijn zus ook. Ja, ja, ja ook ja. je broer en je zus. Ja. Eigenlijk uh, alle kinderen dan. ah uh, nou, vier. Dat ja. is toch heel uniek, hè? Dat ja. Binnen de ouders. Dat is toch uh, een heel belangrijk ja. iets voor de kinderen ook. Eh? Mooi om te horen hoor. Ja. ja.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 Zo'n trainingsschool is ten eerste uh, een goed uh, leren hoe God voor jouzelf is, maar in het verlengde daarvan hoe je als discipel ook uh, als christen naar buiten kunt treden en andere mensen over God vertellen. Ja, Dat de leren ze daar. Dat is, is eigenlijk een volgeling van Jezus. Volgeling zo kun je van Jezus. Het noemen, hè? Ja. En hun organiseerde cursussen om mensen te vertellen hoe ze van... eigenlijk met God kunnen leven. Ja, gewoon over God vertellen. Ja, ja. oké. Okay, ja.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 Oh <laughs> Dat zo eindeloos veel meer was de prijs die u betaalde hier. In een graf verborgen door een steen, toen u zich af. Nam het te straan en dacht aan mij, weer dan ooit. In een graf, geborgen door een steen, toen u zich gaf. Al de dacht aan mij Jan Bogert heeft gesproken over gebed voor zieken. Dit gebeurt in de healing rooms. Hij heeft ook een healing room.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 my face.